Het is middernacht, het begin van donderdag 27 december. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij het internetmeldpunt voor vuurwerkoverlast... zijn al meer dan 19.000 meldingen binnengekomen. Sinds gisteren is het aantal bijna verdubbeld. Het meldpunt werd zaterdag ingesteld door 15 lokale GroenLinks-fracties. Ongeveer de helft van de meldingen gaat over vuurwerkbommen.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 Nelson Mandela is ontslagen uit het ziekenhuis. De oud-president van Zuid-Afrika kan thuis verder revalideren, staat in een verklaring van de Zuid-Afrikaanse regering. De artsen zijn tevreden over het herstel van de vroegere anti-apartheidstrijder. De 94-jarige Mandela heeft ruim twee weken in het ziekenhuis gelegen. Hij werd behandeld voor een longontsteking en er zijn galstenen bij hem weggehaald. De Egyptische president Morsi heeft een oproep gedaan tot eenheid. Hij riep alle politieke groeperingen in Egypte op mee te doen aan een nationale dialoog om de onderlinge spanningen weg te nemen. Dat deed hij in een toespraak op televisie. Morsi feliciteerde de Egyptenaren met de nieuwe grondwet. Gisteren werd de uitslag van het referendum bekend waarin de grondwet is aanvaard. Critici vinden de nieuwe grondwet te islamitisch.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 Hij leed al enige tijd aan de ziekte van Alzheimer. De Britse science-fiction-serie was ook in Nederland immens populair. De serie telde 32 afleveringen en drie films... en is sinds 1965 over de hele wereld uitgezonden en herhaald. Jerry Anderson maakte de serie samen met zijn echtgenoten. Hij is 83 jaar geworden. Het weer? Vannacht geleidelijk droog. Morgenochtend afwisselend zon en wolkenvelden. Smiddags, vooral in het zuiden, regen. Het wordt 8 graden ongeveer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Helco Span. Goeienacht. In de hoop dat u mooie kerstdagen hebt gehad... heet ik u van harte welkom in ons Huis van de Maan. Vannacht nemen we in Casa Luna afscheid van de Engelenbak. Een klein theater in het centrum van Amsterdam. Een theater dat in 1975 werd opgericht. Met name ook om een platform te bieden aan amateurtheater. En sinds 1975 zijn er zo'n 20.000 optredens geweest in die Engelenbak. Natuurlijk, er stonden veel eigen producties. Maar toch is de Engelenbak vooral ook bekend van de openbak. Waarbij iedere dinsdagavond iedereen die dacht een theatertalent te zijn zijn of haar kunsten kon vertonen. En het zijn niet de minsten die tijdens die openbak optraden. Ik weet niet of je zit te wachten... op een vriendelijk woord van mij... als ik jou oproep in gedachten. Na een verkeerde inhaalmanoeuvre schoot ik de foute kant van de Koentunnel binnen. Scherp falen om het ik allerlei tegenleggers en op het moment dat het weer licht werd, werd ik aangehouden door een postje van de Rijkspolitie. Dat is ook toevallig, sprak ik zenuwachtig. Nee, zegt de man, we staan niet de hele dag bejaarden op te vangen. Ik ben een meisje van negen jaar. Ik draag altijd twee staarten in mijn haar. Ik ben een heel erg vrolijk kind. Ik lach al om een goede wind. Paul de Leeuw, Joep van het Hek, Brigitte Kaandorp... ook zij stonden ooit in de openbak van Theater De Engelenbak in Amsterdam... waarvoor het doek deze maand gevallen is... omdat de gemeente Amsterdam de subsidie heeft stopgezet. Vorige week was de laatste editie van die openbak... een editie die zelfs het NOS-journaal haalde. Vannacht treden in Casa Luna drie kleinkunstenaars op... die in De Engelenbak hun eerste scheden op het podium zetten. Johan Hogeboom, Bas Maré en Jan Beuving. En ik praat met de man die vanaf het begin betrokken was bij De Engelenbak... Programmeur Ben Lansing. Ben, goedenacht. van harte welkom. Wel. Vorige week, dinsdag, de allerlaatste open bak. Hoe heb je die ervaren? Ja, dat was een ongelooflijk ja, bijzondere avond. Enerzijds vol. Weemoed. En anderzijds hebben we voortdurend toch gedacht van... we gaan daar een mooie en stijlvolle avond van maken. Een goede afsluiting van 37 jaar open bak ook. Ja, de presentator ja, van dienst zei eh, dat het theater... zingend, dansend en juichend ten onder zou gaan. Ja, dat stond de volgende dag ook in de recensie inderdaad. Nou, zingend en dansend... Het, kijk, een avond werd alleen maar weemoed. Het, dat had ook niet gepast bij ons. Het, het moest dan ook een avond worden die recht deed aan het fenomeen open bak. Dus er waren mensen die voor de allereerste keer te zien waren... Er waren inderdaad een paar oudgediende mensen... die heel lang geleden hun debuut in de openbak gemaakt hebben. En er waren een paar jonge talenten, zoals het uh, trio Zazie... wat je die avond hebt gezien. Ja, Zazie uh, heeft de hitparade gehaald, hè, dit Ja, jaar. geweldig, geweldig, gun ik met ze Turn zo. Met ja, ja, ja, precies. Ja. Maar die zijn ook bij jullie begonnen. Nou ja, die zijn ook bij ons begonnen. Die hebben, uh, op een uh, goede maandagavond hebben ze het Concours de la Chanson gewonnen. En toen dachten ze, ja, dat is leuk, maar nu willen we eigenlijk best wel verder. En in de maanden daarna heb ik ze uh, met enige regelmaat gezien werkend aan een programma met Franse chansons, met Nederlandse liedjes... en ook langzamerhand steeds meer met eigen werk. Ja, zie drie hele leuke jonge meiden die er echt staan in dat, in dat theater. Voorbeelden van mensen die inderdaad via die, die, die open bak... Uh, dat theater ingerold zijn... Het was een lange, lange avond. Ik, ik moest zelf de laatste trein naar huis halen. Dus ik ging om kwart voor twaalf weg en toen was net de pauze voorbij. <laughs> nou, nee, nee, we zijn om twaalf uur precies, waren we uiteindelijk klaar. Maar het was, het was een lange avond, dat was het zeker. Maar goed, ja, je denkt ook, er waren heel veel mensen die zich spontaan bij mij aanboden en zeggen van: goh, ja, ik heb zo vaak in de openbak opgetreden. Ik wil er nu ook zo graag afscheid nemen. Mag ik niet een liedje zingen? Maar uiteindelijk had je dus op zo'n avond inderdaad wel 23 korte optredens achter elkaar. 23 optredens? Dat is niks bij de 20.000 die er in de afgelopen 37 jaar zijn geweest. Uh, ik heb ook vooral naar jou gekeken, Ben, tijdens die laatste openbak. Want uh, je, je stelt je heel dienstbaar op. Je bent aan het rennen op dat podium. Je verzorgt uh, alle changementen. Je schoudt met kabels, piano's, met microfoonstandaard. Uh, uh, en ik kreeg echt de indruk... die man die woont hier zo ongeveer, dit is echt zijn thuis. Aan je broekriem bungelde bovendien een enorme sleutelbos, viel me op. Het is echt een plek waar je hoort... Ja, nee, dat klopt ook. Ik, het wordt voor mij ongelooflijk afkicken in januari. Maar de Engelenbak is... Het voelt ook echt als mijn tweede huis. Ik kan me daar nu nog amper voorstellen hoe het is... om daar niet meer, eh, tenminste, een paar keer per week naartoe te fietsen... en vanuit daar mijn werk te doen. Dat, dat kan niet anders. En wat jij zegt van, eh, ik loop daar rond. Ja, ongetwijfeld, dat ziet er af en toe vast wel gestrest uit. Maar tegelijkertijd is dat wel een soort teken van... wat de Engelenbak voor mij is. Wij... Ons team, wij doen moeite om met de mensen naar de zin te maken. Om met ze mee te denken. Dus niet alleen ik, maar ook technici. Om allerlei dingen uit handen te nemen. van: nou, Misschien is dit een goede oplossing. Als je dat zou willen, denk dan daar even aan. Dat so, is een, een, een, bijna een motto van wat er op pak is. Een state mission. Wij zijn gastvrij en wij denken met jou mee. Wij zeggen niet bij voorbaat, dat is een krankzinnig idee. Dat doen we niet. Wij zeggen bij voorbaat van, nou laten we daar eens over nadenken. Dat kunnen we niet allemaal realiseren wat je aan dromen en mensen hebt. Maar dat en dat kan wel. Dus je bent echt dienstbaar. Dat dienstbaar ik, ik aan vind, het talent. Ja, ik vind dat ook dat de belangrijkste taak van, van de Engelenbak en van het theater is, ja. Heb je wel eens mensen geweigerd voor die open Dat je zei, nee, dit kan echt niet, Dat gaan we echt niet doen. Nou, ik heb wel eens een aantal... Nou, verboden wil ik niet zeggen. Ik, sowieso ze, heb ik wel eens mensen gezegd van... Nou, we gaan niet het hele kwartier doen, want het, dat gaat echt niet goed. Ik, en dan nou bescherm ik ze eigenlijk mee tegen zichzelf. Want, ik, want mensen kregen per definitie een kwartier, hè? Mensen kregen per definitie een kwartier. Maar dan bescherm ik ze. Wij zichzelf van, dat gaat echt niet goed. Als je dat vanavond gaat doen, dan ga je verschrikkelijk onderuit. Dat gaat ons publiek niet pikken. Maar in principe is het niet mijn taak om te verbieden, om te zeggen van nou, dat wordt niks. of bij wijze van spreken mijn eigen mening al op te hangen. Hoewel ik best wel kwaliteitsmaatstaven in mijn hoofd heb. Maar het is eerder proberen mee te denken. Zeg van als je dat zou willen, nou dan gaan we proberen daar de wegen voor te vinden. Het gaat erom om jouw droom waar te maken. En jou, voor jou de ideale condities hier op het podium te creëren. En aan dat ideaal ben je dienstbaar geweest. Is het Theater de Engelenbak uh, dienstbaar geweest. Je zei het al, ik kan me nauwelijks voorstellen hoe het is om daar niet meer naartoe te hoeven uh, fietsen naar dat theater. Er zijn geen voorstellingen meer. Je bent nog wel even in dienst, hè? Ik ben nog een paar maanden in dienst om het allemaal netjes af te ronden... om het jaarverslag te schrijven, wat uh, traditioneel tot mijn taken behoort. En nou ja, uh, iedereen vaarwel te zeggen. Op 20 januari houden we nog een afscheidsreceptie voor iedereen... die voetstappen in de Engelenbak heeft liggen en die is daar ook welkom. Maar dan is het echt klaar. En dat ga... voelt heel onwezenlijk. Ja, hoe gaat dat afkikken? Tot nu toe? Ja, tegelijkertijd, ik heb bijna geblokt in mijn hoofd. Ik, alsof je er niet goed over na kunt denken dat het er niet meer is. Ik weet rationeel Heel goed dat het er is. En tegelijkertijd kan ik er nog niet echt een voorstelling van maken... dat de Engelenbak er niet is. We praten straks ook verder over, over een mogelijke doorstart voor die Engelenbak. Want er zijn geïnteresseerde partijen. We praten ook verder over wat jij denkt te gaan doen... met al die ervaringen, met je achtergrond als uh, theaterwetenschapper... na 37 jaar Engelenbak. Er is ook veel muziek uh, vannacht. Dat hoort bij een uh, uh, aflevering van Casa Luna Heerlijk. over dit theater. Live en van CD. Live treden hier zo dadelijk... Uh, Jan Beuving en Bas Maree. ook mensen die vaak bij jou te gast zijn geweest. Maar eh, je hebt ook muziek meegenomen van mensen die hun talent bij jou eh, hebben ontwikkeld... en die hier niet konden zijn, zoals bijvoorbeeld Maarten van Roosendaal. Maar voordat we naar hem gaan luisteren, wil ik de liefhebbers van het hoorspel De Moker nog even opwijzen dat er vannacht twee afleveringen zijn van dat hoorspel. Eén om kwart voor één en één om kwart voor twee. Maarten van Roosendaal, hij is vaak bij jou te gast geweest, Ben Lansing, programmeur van de Engelenbak. En eh, wil ik zeggen, heeft hij ook dit liedje ooit bij jullie gezongen? De bromtol en de oude teddybeer ligt heel alleen. Nieuw wit, Knijn. Meisje speelt iedere dag met haar. Lappenpop, moet je dan eerst half aangevreten zijn? Mm. te horen nog behoorlijk jonge Maarten van Roosendaal. Knijn, begeleid op gebast door Rick Kim Soeknel. Hoor je dat, dat, dat jonger is? Nou, Hoor je dat? Jij dat? Ja, het, hij zit toch zo licht, Johan Hogeboom. Oh. Uh, <laughs> ook een uh, habituee degelenbak. De ja, ja. je, je hoort dat toch? Ja, maar ik vond ook wel die kraken uh, wel weer... Uh, dat ik dacht, van, die zit er nog steeds al op, hoor. Ja, het is hem wel, maar ja. je hoort dat hij nog een wat, wat, ja. wat, wat, wat, wat hogere stem heeft... Ja. op de hele of andere manier. Maarten van Roosendaal eh, nam zijn, zijn eerste eh, kansen ook waar... in de Engelenbak theater dat nu gaat sluiten in Amsterdam. Ben Lansing, jarenlang programmeur daar. Een van de gasten van in Kaza hoe, hoe herinner jij eh, eh, je eerste kennismaking met Maarten van Roosendaal? Ja, maar Maarten van Roosendaal was barman in de Engelenbak. Dat is heel wonderlijk. Die had wel in het verleden... die had wel eens bij bandjes gezongen in Noord-Holland. Maar... Eh, nou, nou ja, daar ook weer mee opgehouden. En die was, Een collega van mij uh, was op dinsdagavond. Kon je bij hem aan de bar een biertje bestellen. En nou ja, uh, Een vriendin van hem en meerdere mensen om hem heen hebben hem. Toen op een gegeven moment geprest. en van ga nou eens. Wij weten dat jij kunt zingen. Ga nou eens een keer wat doen in die openbak. En vanaf echt de eerste keer dat ik hem zag. Wist je gelijk hier zit een bijzonder iemand. In die eerste openbak echt nog trillend van zenuwen. Maar tegelijkertijd hoor je, dit lijkt op niets en niemand. Het is volstrekt eigen, het is van hem. En dat maakt hem prachtig. En dat maakt hem op de dag van vandaag prachtig. Hij lijkt op niemand. Mensen vergelijken wel eens met uh, Tom Waits of Jacques Prel komt wel eens voorbij. Maar het is echt Maarten van Roosendaal die daar zit. Welke en, adviezen en heb liedje, jij hem gegeven? Ja, ik heb, ik heb hem ongetwijfeld ook adviezen gegeven. Ja. En maar welke? Nou ja, ik heb gewoon gezegd, je moet veel spelen. Want ik heb hem vooral aangemoedigd, zeg van, schrijf meer, doe meer. En je zult zien, want hij maakte zich in het begin nog wel zorgen over die zenuwen. zeg zegt van, ja, dat gaat nooit weg. En ik zit hier altijd met trillende vingers en ik vind het heel eng. Nog altijd roept hij, in de Engelenbak is het engste optreden wat je kunt doen. Want daar ben je begonnen, daar kom je vandaan en je zit zo ongelooflijk dicht op het publiek. Maar, eh, het was van de eerste seconde voor mij duidelijk... hier zit een talent, ja, absoluut. Ja. Knij, een heel mooi kwetsbaar liedje. Ach, prachtig, met een bijna Schubertiaanse melodie... en een hele simpele observatie... die bijna alle ouders van Nederland wel eens gezien hebben. Je geeft kinderen prachtig nieuw speelgoed... en gaan ze eraan zitten? Nee, want ze houden van die... godvergeten kleine lappenpop... die er bijna niet meer uitziet van smerigheid. Daar zijn ze aan gehecht. Ja. Dat opschrijven in acht kleine regeltjes en daar een prachtige melodie overheen doen... en het dan op die manier, zoals hij het alleen kan... met die raspende stem zingen, prachtig... Naast jou zitten, u hoorde met al even, Johan Hogeboom. Cabaretier, tekstschrijver, pianist. Eh, ook eh, in het theater met verschillende programma's te zien. Samen met bas Maré en Uto van der Winkel. Samen met het ensemble Andermans Sferen and Live dit ja. seizoen. En Johan, ook begonnen in die Engelenbak. Ja. Herken je dat, dat, dat gevoel dat Ben Lansing net beschrijft? Dat eerste optreden, dat je vingers trillen... en dat je echt zo zenuwachtig bent? Ja, zeker. Bent? Ik, nou, wat jij vertelde over wat Maarten zei... Ik nog niet zo lang geleden, ik denk een jaar of vijf geleden of zo, stond ik met Maarten achter de coulissen, toen... omdat hij ging wat uitproberen. Ik ging wat uitproberen. We waren toevallig op de, op de avond daar. En daar had hij erover gezegd. Het is toch. Het is Pavlov. Dit. Weet je, alsof je weer twintig uh, jaar geleden in die bak staat en dat je het dan weer moet gaan doen. En die ner nervositeit die komt meteen terug. Dat is heel vreemd. Hè? Terwijl, uh, ik, uh, he, Maarten loopt. Uh, podium op Van Carré, met dat Metropoolorkest achter zich... niks aan de hand. Maar ja, je loopt ook al meer dan twintig jaar in dat uh, theatercircuit ja. mee? Nee, maar ik kan hem daar wel gelijk in geven. Ja, er is toch een, altijd een extra spanning... En dat heeft ook, denk ik, te maken met het feit dat we, de mensen die al wat langer in die engelenbak komen... of die dat gebruiken, inderdaad, om nieuwe liedjes uitproberen... dat het vaak de eerste keer is dat je een lied doet. Dus je hebt geen idee. Je kan het thuis wel verzinnen en schrijven en denken van... nou, hier gaan mensen om lachen. Maar je weet het niet. Dus dan sta je erachter met het feit dat je denkt van... ja, je weet het niet. Misschien vindt het helemaal niks. Misschien klopt het hele lied niet. Dat weet je nog niet. Dus dat eigenlijk kan je ben je... Pas... Ja, dat kan je pas, nadat je dat één keer gedaan... dan kan je pas merken van... oh, dit je gaat het natuurlijk over, het ligt daar... dus ik ja. moet het nog een beetje zo... en dat is wel heel erg uh, bijzonder... altijd van die engelenbak. En het leuke ook, en het belangrijke van zo'n podium... is dat er geen klak heerst. Wat bedoel je daarmee? Nou, als je bijvoorbeeld in een opleiding zit... Hè, en, je, en je zou een liedje doen... voor de mensen van de opleiding. Die mensen kennen jou al van die opleiding. Die weten al van, oh, als hij dit gaat doen... of als hij daar zijn wenkbrauw op trekt, dan gaan we lachen, want... Daar staat hij onbekend en dat is leuk. Maar het publiek in de Engelenbak die weet niet wat er komt. Dus die weten niet dat jij komt. Dus die hebben, die hebben dat niet. Die kijken heel onbevangen, onbevangen helder naar een voorstelling. De, de, de grootste, leukste artiesten kunnen daar afgaan. Als een, als een, want, want, nou ja, geen idee, weet je. En. en en dat maakt het heel bijzonder. Dus je zit altijd voor een eerlijk publiek. Je bent altijd aan het spelen voor een eerlijk publiek. En dat kom je eigenlijk niet tegen. Nee, nee. Als je, je namelijk bent... zelf een poster ophangt... dan weten mensen al dat ze naar je toe gaan. Dus die weten al, al wat ze kunnen verwachten. En die kiezen dan voor Johan ja, Hoogenbouw ja. of voor ja, Maarten en dat, de Roosendaal? en dat, dat heb je nooit in Engelenbak. Dat je is bent dus eigenlijk steeds debutant. Altijd. Steeds opnieuw. Elke keer weer. Uh, Jongere generaties zullen die ervaring niet meer krijgen in de Engelenbak. Want de Engelenbak is gesloten inmiddels. Uh, juist ontving de Engelenbak uh, Ben Lansing 7 ton subsidie van de gemeente Amsterdam. Waarom is die subsidie nu gestopt? Ja, dat komt omdat de gemeente Amsterdam helaas, helaas een heel rigide bezuinigingsplan heeft uh, doorgevoerd. Ze hebben vorig jaar al gezegd... wij uh, gaan het aantal theaters drastisch bezuinigen in Amsterdam. Uh, er zijn nog maar zoveel plekjes over... Jullie, Amsterdamse theaters, jullie kunnen moeite doen om een van die plekjes te veroveren. In ons geval waren dat uh, vier grootstedelijke theaters. En we mochten met zeven theaters meedoen... om één van de vier grootstedelijke plekken te veroveren. Ja, en dat hebben we verloren. Dat hebben we niet van de minste theaters verloren... en ook niet van onbelangrijke theaters. Maar wij zijn niet bij de eerste vier geëindigd. Welke zeg maar. theaters hebben gewonnen? Gewonnen hebben, uh, De Krakeling heeft gewonnen, Bellevue heeft gewonnen... en de Kleine Comedie heeft gewonnen. En daar moest ook een debatcentrum bij zijn. En dat debatcentrum is de Bali geworden. En de Engelenbak zit niet bij die vier belangrijkste grootstedelijke theaters. Nou is zeven ton natuurlijk ook best veel geld voor een klein theater, laten we eerlijk zijn. Ja, maar goed, dat, daar heb ik de kunststraat had ik daar niet voor nodig om mij daarop te wijzen. Dat is waar. Tegelijkertijd hebben wij allerlei tussenvoorstellen gedaan. Zeg, wij kunnen de essentie, de functies die de Engelenbak heeft... kunnen wij ook wel overeind houden voor minder geld. Wij zijn helemaal niet te beroerd om te bezuinigen. En we kunnen ook best wel commerciële activiteit aantrekken. Maar we kunnen dat niet van de ene op de andere dag... En helaas, al die tussenvoorstellen hebben het niet gehaald. Maar had je daar niet eerder mee moeten beginnen? Want je zegt, die commerciële activiteiten die kunnen we aantrekken. Je had misschien dit kunnen zien aankomen... dat er een moment zou komen, hè? want de bezuinigingen in de kunsten... die hingen al een tijd boven de markt. Uh, je zit op een prachtige locatie aan de Nes. Dat is echt de theaterstraat van Amsterdam... Uh, schenk kopjes koffie, uh, schenk biertjes middags. Dan krijg je mensen binnen. Ja, nou Dat is een traject wat we al eerder hadden ingestart. We zijn al een aantal jaren bezig met onze eigen inkomsten... op die manier te verhogen. En we hebben ook een actie gevoerd om uh, mensen te vragen... te doneren voor de Engelawak. Alleen, het is niet genoeg om ook uh, de huur te betalen. We betalen bijna 8000 euro huur per maand... en tien man personeel in dienst te houden. Die overgang, dat is voor ons te snel. En dan is het nog maar de vraag hoeveel... Commerciële activiteiten kun je binnenhalen... zonder eh, nog zoiets als een open bak te organiseren. Of, of dingen te doen waarvan je denkt... die zijn weliswaar niet winstgevend... maar wel artistiek interessant. Dan kom je, je op een ingewikkeld ding. Koos, wij ja. zijn niet bierverkopers. Daar zijn we ook niet in geïnteresseerd. Iedereen in de en ook ik... wij zijn geïnteresseerd in mooi theater te maken. En daar gaat het jullie om. Nou zegt de gemeente, ja, de Engelenbak is natuurlijk een podium... met name ook voor amateurkunstenaars. Uh, die functie kan ook worden overgenomen door, door wijktheaters... in de Amsterdamse wijk, het Park Parktheater in Amsterdam Zuidoost... en Mozaïek in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Um, Begrijp je die gedachtegang dat, dat, dat theater eigenlijk naar de mensen in de wijken toegebracht wordt op die manier? Nou, ik begrijp de gedachtegang wel heel goed, maar het is absoluut een verhaal van dat de wens hier de vader is van de gedachte. Want het is niet aan de hand. Al die buurtheaters in Amsterdam, die, die gaan geen amateurs uh, programmeren. Dat willen ze echt niet. Die zijn vooral geïnteresseerd in een interessante programmering voor hun buurt. En daar hebben abso amateurs absoluut niet de prioriteit. Dat is wat de gemeente graag zou willen. Maar al die buurttheaters hebben ons dat ook bevestigd. Dat gaan ze niet doen. Dat maar, is niet hun prioriteit. Maar wil dat dan zeggen dat er vanaf nu geen enkel professioneel podium voor amateurkunst meer is in Amsterdam? Daar komt het wel op neer. Ja, dat is echt uiteindelijk de hele treurige conclusie. Amateurs kunnen nu nog een zaal huren of een theater huren tegen gevarieerde prijzen. Maar er is geen probleem professioneel theater meer, wat met z'n meedenkt... met ook maar een beetje de faciliteiten zoals de Engelenbak die had. Johan Hogeboom, wat gaat er verloren met de sluiting van de Engelenbak... voor amateurkunstenaars, voor, amateur kunstenaars, voor uh, kunstenaars die nu nog amateur zijn... en die professional willen worden, zoals jij dat ook ooit uh, zelf geweest bent? Ja, nou, ik denk heel erg veel. Het is... Uh vooral vind ik hoor voor die amateurgroepen... Voor die, want er zijn een aantal die, die echt prachtig theater... en ook, hè, laat niet vergeten, voor heel veel acteurs is dat ook een opstap... Hè, om verder te gaan in het professionele werk. Iedereen zegt wel van je moet uh, die, die toneelscholen en zo uh, gedaan hebben... maar is, nou, er zijn er toch een hoop acteurs die daar niet opkomen... omdat ze niet veelzijdig genoeg zijn... maar wel uitblinken in een, in een heel klein specifiek onderdeel in dat theater... En die komen daar dan eigenlijk uh, uh, via die amateurverenigingen, zo toetsteen of. of, of. Dosto, wat heb je allemaal? Ja, want Edimusen. Toesteden heeft hele uh, sprakmakende voorstellingen gemaakt in de Engelenbak. Ja, ja, Over het de bak En ja. prachtige, buitengewoon maatschappelijke, betrokken voorstellingen. Heel vaak ook zelf geschreven door eigen schrijvers, hadden ze in huis. Uh, hoge standaard qua spel, qua regie, qua alles. Ik bedoel, echt een paradepaardje van het amateurtoneel. Ja, ja, en en wat, vooral, wat vooral heel erg belangrijk is, dat vergeet heel veel mensen. Maar om als amateurvereniging of een goede amateurproductie te draaien... is het zo belangrijk dat je goede techniek hebt. Ik, heb, ik, ik doe bijvoorbeeld... bij mij op school hebben de ouders een beentje, van mijn kinderen. Die hebben een beentje. Of ik dat wilde begeleiden. Ik zeg dat vind ik best leuk om daar arrangementjes voor te maken. En ik wilde het best begeleiden. Ik zeg maar een uitvoering... dat gaat met een professioneel geluidsbedrijf. Want er is niets ergens dat die mensen moeten gaan zingen. En de monitor klopt niet... Weet je, dat, moet, dat doet een of andere vader van school... omdat hij toevallig ook handig is. Nee, dat moet je goed doen, omdat die mensen dan pas genieten van het feit... waar ze al die tijd voor aan het repeteren zijn geweest. En dat is wel heel erg jammer dat dat verloren gaat. Ja, vooral dat daar niet over nagedacht wordt. Net zoals publiciteit of dat soort dingen. Weet je, het is natuurlijk heerlijk als je goed bent... dat je dat ook aan andere mensen kunt laten zien... dan alleen je vader en je moeder die wel een keer uh, of twee willen komen. Maar niet vijf keer. Of, uh... Nee, amateurkunst professioneel benaderen, daar gaat het om. Heb je, heb je vertrouwen in, uh, in het Luna podium uh, Johan? Nou, ik heb zelf de piano meegenomen, dus dat moet goed zijn. Nou ja, we hebben ook uitzietend de beste technici hier aan het werk, dat natuurlijk. Dus dat Johan, mag ik je uitnodigen om ja. achter de piano te gaan zitten en een liedje te zingen. Een liedje dat je ook zong vorige week dinsdag... tijdens de allerlaatste openbak in die Engelenbak in Amsterdam... dat ja. Theater in de Mes in Amsterdam. Met dit liedje opende die avond de voorstelling. Het heet Voorbij, Johan Hogeboom. Er ging iets moois voorbij... Zo aan mijn hoofd voorbij, vlak langs mijn hart voorbij. Ik wist niet wat, ik deed het venster dicht. Mijn beide ogen dicht en al mijn vingers dicht. Of ik het had, ik keek het venster uit. Zag naar de verte uit, hoog naar de hemel uit. Of het daar stond. Ik liep naar buiten toe. Heel naar de verte toe. Zo naar de hemel toe. Of ik het vond. Ik zocht bij de rozenboom, Onder de pierenboom, Onder de appelboom. Maar ik zag er niets. Toen ben ik weggegaan. Ben ik maar heen gegaan ben ik naar huis gegaan, zo zonder iets. Ik nam mijn eigen hart, keek in mijn grote hart. Diep in mijn lege hart, of het daar lag. Tot de dag over was, totdat het avond was. Tot het zo donker was, dat ik niets zag. Toen in de schemering, dacht ik in de schemering Dat in de schemering iemand mij riep Toen heb ik zacht gehuild, heb ik heel stil gehuild Heb ik zo lang gehuild, totdat ik sliep Johan Hogeboom voorbij. Een tekst van Adema van Schuilterbaan. Radio 1, Casa Luna. Helco Span. En vannacht op deze avond van Tweede Kerstdag... praten we in Casa Luna over de sluiting van de Engelenbak. Een klein theater aan de Nes in Amsterdam... waar amateurkunsten centraal stond. Johan Hogeboom trad daar regelmatig op. En Ben Lansink was 37 jaar lang programmeur van die Engelenbak. Ben, ehm, dat theater De Engelenbak, dat wortelt echt in, in, in de ideologie van de jaren 60 en 70. Hè? Ja, dat klopt. Ik moet je even corrigeren. Ik was niet al die 37 jaar. Ik ben er een zeven jaar later gekomen voor dit, 82. Aha. Maar ik weet nog wel iets van. En ik kwam daarvoor ook wel eens in De Engelenbak kijken... ook toen ik er nog niet werkte. Maar het is inderdaad waar. Het, het, het komt voort uit uh, bijna een hippie-cultuur in de jaren 60. Amsterdam als swingende stad begin de jaren 70. Waar mensen zeiden van actietomaat gaat eraan vooraf... Er komt vernieuwing in het toneel. En die vernieuwing die komt juist van buiten. Die komt eigenlijk van oprechte amateurs. Mensen die zeggen, ja, maar we willen het anders. We willen voorstellingen maken die echt dicht bij ons zijn. Dicht bij ons leven. Een stroming waar ook het werktheater uit voortkomt. Um, we maken voorstellingen over uh, 101 maatschappelijke onderwerpen. De, de, de pioniers van de Engelenbak waren ook heel erg uh, betrokken... bij dingen als ontwikkelingshulp. Bij hoe, hoe moet het met de jeugd, met allerlei uh, problemen. Nou ja, daar werden voorstellingen over gemaakt en daar moest een plek voor gevonden worden. Daar hebben ze in 1975, half met toestemming van de gemeente, een uh, tabaksopslagplaats uh, voor mogen kraken. En dat is de Engelenbak geworden. Dus ook nog eens begonnen in een kraakpand. Ook nog eens begonnen in een kraakpand, absoluut. Ja. Die Engelenbak die groeide inderdaad uit tot dat uh, uh, amateurpodium met een professionele benadering. Um, de open bak, dat uh, mag je toch het succesnummer van de Engelenbak uh, noemen als je kort door de bocht gaat. Dat, dat bestond in heel Europa nog niet toen de Engelenbak daarmee begon. Nee, ik heb, we hebben pas veel later begrepen dat in de, uh, er was in New York een theater, het Apollo Theater, waar zoiets bestond. Maar dat was vooral gebaseerd op muziek. En het was ook heel erg zoals de formule van... als we het niks vinden, dan klappen we je na twee minuten weg. Dat is een heel leuk theater. Heb ik me laten vertellen. Ik heb het helaas zelf nog nooit ik gezien. Ik ben er geweest een keer. Ja. ja? Briljant, ja. Het is, uh, maar het is heel anders hoor. Een ja. totaal andere sfeer dan. Uh, maar dat wegfluiten of wegklappen, dat lijkt me ja, wel. Je helemaal moet voorstellen uit. dat het. Dat zou hem niet helemaal trillen. Het zit, geloof ik, in de 126e straat van, van New York. Weet je, dus, dus toch echt midden in een zwarte wijk waar, waar, nou ja, waar, waar Mariah Carey-achtige optreden zijn. Waar een geweldige band is. En. Uh, en, en die worden aangemoedigd hier. En als ze het niks vinden, inderdaad, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan staat er niemand op. Maar het is een swingende, kokende, uh, bijna een kerkdienst is het. Ja, uh, ja. Maar, maar jullie waren aardig, hè, in de Engeland. Waren, Mensen mogen gewoon hun kwartier wij, uitspelen. Ja. Mensen mogen hun, nou ook dat heel, af en toe, uh, wordt, lukt dat ook niet... <laughs> Maar, mensen... maar dat is niet de precies... bedoeling, hè? Maar dat is niet de bedoeling, nee, nee. nee Johan, je al... lacht, is het je wel eens overkomen? Nou, ik, heb, ik ben vijf jaar lang, <laughs> heb ik nog het orkestje gedaan in de openbak. En op punt hadden wij wel, hè Ben, dat, we, dat er een paar mensen waren... die zoveel vaak langskomen, wat, wat echt niet vooruit ging, sterker nog, dat ging achteruit... dat we die wel eens uh, weggingen spelen met dat bandje, want die macht hadden we ja, dan. Altijd, die gingen jullie overstemmen? Ja, op punt was het zo erg dat we gewoon... wij zetten gewoon een tune in en dan moesten ze weg zijn. En, uh, ja, en dat soms... was ook niet zelden tot opluchting van het publiek, ja. want het publiek heeft natuurlijk <laughs> toch iets <laughs> van ja, we hebben er echt meer dan genoeg van en laten dat ook wel merken door ja. uh, onrustig te worden en uh, soms Heel erg is ook de slow handclap, heb je dat wel eens meegemaakt. Dat mensen echt ja. heel langzaam, nog voor het de bedoeling is, een applaus inzetten. Ja, en het rare is dan dat, ja maar het rare is dat, ja. dat het toch vaak van die mensen die aan het podium staan... nog zo'n bord voor hun kop hebben, dat ze niet door hebben, Dat ja. ze gewoon weg moeten zijn, weet je. Het is gewoon klaar, je hebt het niet gehaald, helaas. Nee, nee. maar Ben Lansi, kun je ze dat ook vertellen op een gegeven moment? Van, kom nou maar niet meer terug, want uh, ja, dat he, dat heb ik ook uh, dit blijft amateurkunst... <laughs> en het zal nooit meer worden dan dat. Nou, dat heb ik sommige mensen ook wel eens verteld. Ik zeg, alles goed en aardig, je hebt je kans nu gehad. Maar ik wil jou een half jaar niet weerzien en als je ooit weer komt dan ga je iets heel anders doen maar wat je nu gedaan hebt, maar dit stukje wil ik echt nooit meer zien, want dat gaat het niet worden ook al werk je er nog tien jaar aan ja. Ja. krijgt iedereen een kans iedereen die ja, dat dacht is een... iets te kunnen, een liedje te zingen een gedicht te declameren, een ja. dansje te doen iedereen mocht dat, mocht dat dat vind partij ik ook heel eh, belangrijk, vullen. dat was echt een soort uitgangspunt en daar ben ik ook trots op dat wij het meest laagdrempelige podium van Amsterdam zijn dat we nooit gevraagd hebben van kun je iets, heb je een opleiding of heb je al eens eerder opgetreden als je dat wilt, dan gaat het hier en nu gebeuren. En wij hopen dat je ervan leert. Het enige wat ik wel eens doe, is dat mensen zeggen... Van, doe het nou wat korter. Doe nou niet gelijk eh, 4,5 liedje... maar doe die twee liedjes die jij kunt heel erg goed. En concentreer je daarop. Maar alles zal gebeuren... Dat vind ik dat er beide op bak hoort. Om iedereen een verre en eerlijke kans te geven. Heb je het altijd bij het rechte eind gehad? Je, je zei Maarten van Roosendaal, zag je, en je dacht... ja, dit is een talent die, die, die uh, uh, gaat zich ontwikkelen. Daar gaan we veel van horen. Heb je ook wel eens mensen uh, voor je uh, gehad... waarvan je dacht, nou, dat gaat het niet worden, hoor. Die later ineens toch uh, nummer één in de hitparade uh, bleken te staan? Nou, ik moet zeggen, ik, ik kan me... Een, bijvoorbeeld iemand als Hans Tewen, kan ik me herinneren... dat hij wel eens een optreden gedaan heeft, dat ik dacht van nou, nou, je komt hier net mee weg, maar het is kiele-kiele. Dat ik wel eens twijfelde. Maar goed, daarna zag ik Hans Steeuw een maand later weer. En dan was het echt zo briljant. Dat je echt van, nou, dan neem ik mijn bed diep af. Denk, nou ja, als jij dit kunt, dan komt het ook wel goed. En dat, uiteindelijk kwam het verschrikkelijk goed met hem. Ja, ja. omgekeerd is ook wel eens het geval geweest... dat je iemand zag waarvan je dacht, die wordt heel groot... en die komt dan niet die, verder. Ja, die toch? zijn er ook geweest. Toch dat zijn mensen die bijvoorbeeld prachtige liedjes schrijven... Echt buitengewoon mooie teksten, simpel op gitaar begeleid. En toch is daar dan te weinig markt voor. Te weinig, hoe moet je het zeggen, daar, daar je tegelijkertijd voel je op de een of andere manier van... ja, dat is een hele kleine schade liefhebbers die dit prachtig vindt... maar de, de grote theaters zul je nooit mee bereiken. Nee, ja. die mensen die breken dan toch niet door. Ondanks en die breken dat ze dan niet door, hebben. omdat ja. gewoon zeg maar het publiek waarvoor zij spelen gewoon te klein is. Nou, nou is de manier waarop je kunt doorbreken natuurlijk veranderd in de afgelopen ja. decennia. Internet is er met name bijgekomen. Iedereen kan op internet uh, zijn kunsten laten zien. Is internet een concurrentie geworden van de open bak? Nou ja, nee, zo voel ik het zeker niet. Nee, nee. Want kijk, een theater is een heilige plek. Ik zeg het nog maar een keer. Maar zo voel ik dat echt. Je, je komt daar, er is een allerlei afspraken. Het licht gaat uit en wij zijn geconstateerd. En eigenlijk gaan wij samen een, een ritueel, een beleving doormaken... Dat is allemaal op internet niet aan de hand. Dat is net zo plat als televisie. Uh, uh, je deelt geen ervaring meer samen je, op, op televisie en internet. Je kijkt naar een plaatje en er gebeurt wel iets... maar het is onvergelijkbaar met de intentie die een theatervoorstelling kan hebben. Nee, Je kan misschien wel de hitparaden bestormen via internet... maar je kunt ja, niet een mooie theatervoorstelling maken. Maar je kunt je nooit een mooie theatervoorstelling op die manier maken. Een theatervoorstelling is echt een, een gedeeld ding. Wij, het publiek en die artiesten, delen dat samen. En komen daar samen ook gelukkig en heel soms ongelukkig uit. Ja, Johan Hogeboom, je zei al, je hebt jarenlang het, het combo geleid van de, van de open bak. Maar ook in de privésfeer is, is die engelenbak voor jou echt van wezenlijk belang geweest. Ja, ja zeker. Ja, de, ik, ik ben daar uitgenodigd door Ben om dat combo op een bepaald moment te gaan doen. Alhoewel, ik geloof dat ik het zelf een beetje... Ja, ook geantameerd <laughs> heb. Ge maar... Je wilde dus. wel graag. Je ja. ze goed gekocht. Uh, ja. ja, en toen... Uh, ik weet nog die eerste keer dat ik daar bij de klapdeuren stond... Uh, toen uh, kwam daar een, een hele leuke dame langs. En uh, uiteindelijk uh, bleek dat de assistent van Ben te zijn. En uh, die heb ik maar eens aan de haak geslagen toen. En daar ben ik nog steeds mee. En daar heb ik nu drie kinderen mee. En... Uh, dat is ook alweer twintig jaar geleden inderdaad. Wat was er van jou geworden zonder die Engelenbak? Eh, niks, niks. Nee, Goor, nee, nee. De, ik de, ben heel blij de, voor je. Je had ook Ik denk de grote. <laughs> <goud. laughs> je, je hebt meer mensen meegenomen uh, naar Casa Luna Mensen die, waarvan jij zegt, jij ja, die zijn belangrijk uh, geweest voor de Engelenbak. En die, die moet je horen vannacht. Uh, waaronder uh, onze volgende gast, uh, Jan Beuving. Uh, introduceer Jan Beuving eens bij ons. Ben. Waarom uh, moet hij gehoord worden vannacht? En waarom moest hij gehoord worden in de Engelenbak? Nou, ik, ik ken Jan Beuving uh, anderhalf jaar. Uh, we hadden in de openbak een, uh, een, een mooi afsluitend item. Dansen op de vulkaan heet dat. Afgeleid van een, uh, een liedje uit de musical Foxtrot. Ja. Voor dat lied worden elke week nieuwe actuele coupletten geschreven... door een wisselende club mensen. En uh, Jan Beuving is sinds een jaar, anderhalf jaar... was hij een van die zangers. En al vanaf aflevering 1 viel me bij Jan op... hoe prachtig die teksten waren... Hoe Puntig, hoe buitengewoon verzorgd en mooi Nederlands. Altijd waren er zinnen die in je hoofd blijven haken. Die ik na afloop nog gewoon kon zeggen. Dat was een mooie zin. Of wat was dat beeld goed gevonden. En eh, Jan is in stijgende lijn. Eh, kan ik zeggen. Hij verbaast mij steeds weer. Ook op die laatste openbak. Met een prachtig lied. Geschreven vanuit de paspop van de Engelenbak. De pop die eh, altijd daar staat. Truus. Om eh, de technici van dienst te zijn. Zodat er niemand altijd in het licht hoeft te staan. Ja, daar werd het licht op afgesteld. Hè, op ja, ja, daar werd het licht op afgesteld. Nou ja, eh, prachtig. Mooi lied en ook heel goed gevonden op uh, de, uh, de muziek van uh, Kees van, Kees van uh, Frans Halsema. Ja. Ja. Vanavond heeft Jan Beuving voor ons een lied uh, geschreven. Uh, het heet Casa Luna. Zo is het. En hij gaat het ook uh, zingen. Jan, uh, goedenacht. Fijn dat je er bent. Wat, uh, wat heeft die ervaring in de Engelenbak voor jou betekend? Nou, wat Johan net zei is heel belangrijk. Namelijk dat je... Als je een tekst bedacht hebt achter je computer, dan zit je dat hardop te zeggen en in je hoofd te herhalen. En je leest het eens voor aan je vrouw of misschien aan je, aan je buurman. Maar een tekst is pas iets als je hem in een theater uitprobeert. Wat Ben net zegt: je kunt het honderd keer op internet zeggen, maar pas als je 40, 50 of 70 mensen voor je hebt die dat afkeuren of uh, die toehappen, dan weet je wat het is. En het is ook een podium dat mij het vertrouwen gegeven heeft dat het. Nou ja, dat ik misschien meer kon dan alleen maar achter mijn bureau zitten... maar ook achter een microfoon kon staan. Dat je ook je eigen tekst kon uitvoeren. Dat ik eventueel mijn eigen teksten uit kon voeren. En het is, uh, is dat ook ja, jouw ambitie nu? Ja, die ambitie heb ik wel. Uh, binnen bepaalde grenzen. Ik wil niet ik, concessies doen naar mijn eigen uh, stijl, mijn eigen vorm. Ik ben niet iemand die... Uh, nou ja, laten we zeggen, ik word nooit een, een Ramse Shafi... die op het toneel uh, iedereen zal opeten met zijn, met zijn charisma... Maar ik eet de mensen liever op met mijn teksten. Zoals Kees Toorn zou zeggen, ik kies het smalle pad en dat treed ik dan in mijn eentje wel plat. <laughs> nou, je hebt het smalle pad gekozen. Dat leidde je naar de Engelenbak en dat leid je vannacht naar het podium van Luna Waar je Luna ook bezingt. Ik ben heel benieuwd. Jan Beuving, begeleid door Johan Hogeboom. Ze zeggen dat de maan van kaas gemaakt is, dat is een relaas dat vaak wordt afgedaan als dwaas, een sprookje of een zagen. Maar sprookjes zijn vaak het begin van menig zoektocht naar de zin van het bestaan, een droom waarin we trouw en tijd najagen. De maan die al het licht weerkaatst en zo het perspectief verplaatst... is voor reflectie het probaatst, de nacht verklaart de dagen. Vandaar dat wij bij Maneschijn in sprookjeslicht tezamen zijn... in Kaas Aluna, een domein van waarheid en gezemel. Juist in dit indirecte licht krijgt een gesprek vaak een gezicht... Al is het wolkendek potdicht. Hier opent zich de hemel. Vanaf nu heeft Casa Luna een lijflied. Prachtig. Jan Beuving, dankjewel. Nice. Jan Beuving werd begeleid door eh, Johan Hogeboom. Ben Lansing, uh, de laatste voorstelling in de Engelenbak is gespeeld. Uh, wat, wat gaat er nu gebeuren met dat gebouw? Ja, uh, het gebouw gaat... Uh, wij gaan al onze spulletjes eruit halen. We moeten nog heel goed nadenken waar ons archief terecht moet gaan komen. Wat zit er in dat archief? Nou ja, daar zitten... Uh, dat, is, dat is ook een schat. Uh, we, we hebben twintig uh, jaar lang een vervolgtoneelstuk gehad. In dat vervolgtoneelstuk hebben mensen gespeeld... Uh, waaronder onder andere Paul de Leeuw, maar ook Joep onder de Linde. En heel veel mensen die nu theatercarrière gemaakt hebben. En begint dat stuk leuk. dan over? Ja, dat, uh, elk jaar werd er opnieuw een thema gekozen. Ja, ja. Dus uh, het ene jaar was het uh, Bureau De Nes... een fictief politiebureau in De Nes waarvan alles kon gebeuren. Of het heette een jaar lang De Tent in. Allerlei uh, eindeloze scènes die zich afspeelden in en rondom een camping. En ga zo maar door. En al die stukken zijn bewaard gebleven. Al die teksten daarvan zijn bewaard ge gebleven. En dat zijn soms verschrikkelijk leuke teksten om ook te lezen. Ja, dus ja. Daar, daar moet een plek voor gevonden worden. Voor en dat niet vergeten uh, er is een geluidsarchief. Hè. We hebben natuurlijk uh, samen met Johan Hoogboom... heb ik ooit in 1992 al de kleinkunstklassiek van de Week bedacht zodat elke presentator, jij hebt dat ook ooit gedaan. Ja, doen, dat is een een lang geleden, een maar dat e is ja, waar. Een, ja, ja, ja. een kleinkunstlied Toen kom mag Toen kwam Maarten uitzoeken. van Roosenda ja. een liedje je zingen. Ja, tegen komt. Maarten en Roosenda. Ja. Nou ja, elke presentator mag een, zijn favoriete kleinkunstlied aanvragen... en wij hebben ons best gedaan al die jaren... om dat in een mooie uitvoering die avond live op het toneel te brengen. En al die opnames zijn dan nog? En van vele, vele jaren zijn daar opnames van. En dat, soms zijn dat echt prachtige opnames. Soms ja. ook helemaal niet, maar er zijn ook verschrikkelijk mooie dingen bij. Dat archief dat gaat je na aan het hart, dat kan ik ja. me heel goed voorstellen... Um, maar dan blijft er nog steeds die zaal, dan blijft er nog steeds dat gebouw. Nou zou er een naastgelegen horecagelegenheid zijn in Amsterdam... die belangstelling zou hebben om in ieder geval die open bak voor te zetten... Ja, wij weten dat nog niet zeker. En het, de gemeente Amsterdam beslist pas eind januari... aan wie ze de huur gunnen van dat gebouw. Maar als het inderdaad die joreka ondernemer is, heb ik begrepen... die heeft ook plannen om wellicht de openbak op een of andere manier voor te zetten. Om in het weekend uh, wat meer commerciële activiteiten en feesten te gaan organiseren. Maar in uh, de minder zeg maar, gangbare avonden van de week... om daar wellicht zoiets als openbak te doen. Nou, zou dat je, wacht zou... ik met spanning af. Ja. Ja, zou je dat toejuichen? Nou, kijk, ik zal het eeuwig zonde vinden dat uh, de gemeente Amsterdam uh, de Engelenbak verloren heeft laten gaan. Maar op zich zou ik dat heel erg toejuichen dat zo'n plek er blijft. Want ik denk dat die plek heel erg belangrijk is: een plek waarop je gewoon, ook al ben je niets of niemand, toch ook al is het maar voor een kwartiertje, je ding kunt laten zien. Omdat je denkt dat je een verhaal te vertellen hebt voor een publiek... wat niet alleen uit vrienden, familie en kennissen bestaat. Nou hebben horecaondernemers andere belangen dan eh, mensen met een groot theaterhart. Horecaondernemers willen ook gewoon geld verdienen... met de exploitatie van ook een open bak. Eh, eh, zou dat nog een soort onafhankelijkheid kunnen zijn... bij de samenstelling van zo'n open bak... als een horecaondernemer het voor het zeggen heeft? Ja, uh, kijk, ik heb begrepen dat deze horeca-ondernemer ook absoluut uh, bereid zou zijn om uh, wat risico's te nemen. Om te zeggen, van, het hoeft niet heel dik geld op te, op te leveren, maar ik wil gewoon, als ik op zo'n avond kiet draai, zou het ook al heel erg mooi zijn. Er zijn ook horeca-ondernemers met best wel een cultureel hart. Daar heb je wel vertrouwen in. Nou ja, ik heb er vertrouwen in. Ik hoop dat deze man, als, en als hij de, de, de huur gegund krijgt... dat hij dat, hij dat soort plannen heeft. En ik, eh, tot nog toe oogt het me eh, vriendelijk. En ik denk van, nou, laten we, probeer dat maar eens. Ja, laten we dat eens gaan doen. Welke plannen heb jij zelf? Ik heb eerlijk gezegd nog geen idee. Ja, God, mijn hart ligt bij theater. Ik zou de liefste iets weer in theater doen. Maar uh, ik moet gewoon vanaf uh, 1, 1 april, moet ik gewoon uiteindelijk solliciteren. Maar ik waarop heb... denk je te gaan solliciteren? Ja, ik. Uh, het liefst op een theaterbaan, ook al weet ik dat de kans daarop heel erg klein is. Maar ik kan me ook nog voorstellen dat ik mijn verdiensten maak met het geven van adviezen. Of desnoods in het onderwijs. Ik zou uh, theatercursussen kunnen geven of cursussen uh, Nederlands. Ik ben uiteindelijk ook, ik heb Nederlands gestudeerd. Ik, en je ik bent ook een... theaterwetenschapper? En ik ben theaterwetenschapper. Dus er zijn, ik, ik heb ook wel de behoefte in mezelf om iets uit te dragen. Om iets van alle ervaring aan andere mensen door te geven. Ja, want dat wil je blijven doen. Dat wil ik absoluut blijven doen. Ja, dat is ook de Rode ja, ja. Draad geweest nu ja. in je werk... in de, in de Engelenbak in Amsterdam. Uh, Johan Hogeboom, is, is het woord nu ook niet aan jullie... aan de, aan, aan de mensen die optreden... aan de mensen die uh, uh, zelf de kans hebben gehad... om hun talent te ontwikkelen... en die mm -hmm. op hun beurt, dat doe jij ook, heer, geeft les op een uh, kunstacademie in de Mos... Ja. de Academie. Uh, is het ook niet jullie verantwoordelijkheid... om nu met elkaar te gaan zoeken naar een nieuwe plek... waar dit gerealiseerd kan worden? Ja, dat, dat is het ook. Ja, het, is, het is heel erg ingewikkeld hoor, vind ik. Het is moeilijk om zo'n gecentreerde plek weer voor elkaar te krijgen. Um, er zijn genoeg initiatieven. Ik zelf doe ook wel eens uh, uh, avonden organiseren in een heel klein theatertje in Amsterdam, in het Perron. bijvoorbeeld. Of middagen heb ik daar een tijd gedaan. En dat ga ik beginnen, binnenkort misschien wel weer doen. Er zijn genoeg mensen die dat soort initiatieven hebben. Maar je valt of staat altijd bij het feit dat, dat je. Nou ja, dat je echt een hele crew achter je moet hebben... die de techniek verzorgt en die, die alles voor elkaar heeft. En ik weet niet of wij nou als artiesten zo'n zo gesloten kring zullen vormen... om zelf zo'n theater op te gaan zetten. Of, nou, ik, dat, dat lijkt me heel ingewikkeld. En welke verantwoordelijkheid heeft de politiek nog in Amsterdam? De politiek heeft gezegd, dit ja. theater gaat sluiten. Dus die discussie is nu uh, uh, afgerond. Ja, ik vind het heel erg moeilijk. Kijk, wat, wat ik als artiest heel veel, eh, of als kunstenaar heel veel merk en bespeur in de landen, zoals, sowieso bij, bij gemeenteraar of gemeentesecretaris of weet ik veel wat, is dat kunst, ja, dat is toch een beetje. Wij zijn toch een beetje de paria's. Wij zijn degene die het geld opmaken in Nederland en die eh, allemaal maar. Producten. Terwijl het natuurlijk onzin is. Weet je, dat, dat is een, het is een fractie van het, van het totale budget. Als je ziet wat een, wat een, wat een kilometer snelweg kost, dan schamen je ogen uit je kop dat we met z'n allen die 240 miljoen die bezuinigd moeten worden niet, niet willen opbrengen in vier jaar. Maar goed, is, de, de gemeente dus, Amsterdam dus, heeft nu... Dus nee, het is zo'n trend. Weet je? En, ja. en, ik, en ik geloof dat, dat het niet zozeer aan de artiesten is... als wel aan het publiek om uh, te zeggen... jongens, nu gaan we te ver. Jullie sluiten theaters waar die je hier niet moet sluiten. Ben Lansik heeft het publiek van zich laten horen... toen duidelijk werd dat de Engelenbak uh, het niet zou gaan redden? Wij hebben 10.000 handtekeningen opgehaald. En uh, uh, we hebben ongelooflijk veel verontwaardigde mensen ook aan de lijn gehad. Wij zijn buitengewoon gesteund door heel veel cabaretiers. Die hebben zelfs een benefiekweep bij ons gegeven. De mensen die je aan het begin van de uitzending niet horen... Alderij, uh, Kaan, op de hebben allemaal een benefietavond uh, bij ons gegeven... gewoon om ons te steunen, om te laten zien dat ze achter ons staan. Maar helaas hebben al die stemmen niet geholpen... om de politiek over de streep te trekken. Wat verwacht jij nu nog van de politiek? De politiek zegt, uh, uh, amateur ter krijgt een kans in de wijk... daar heb jij andere ideeën over. Maar wat verwacht jij nu nog van de politiek? Nou ja, op dit moment verwacht ik niks meer van de politiek. Ik denk, ze gaan nu gewoon hun uh, poot strak houden. Wat ik wel denk, is dat er uh, over een paar jaar heel veel stemmen opgaan... en zeggen, man, wat is het jammer dat we de Engelenbak gesloten hebben... en we willen weer zo'n soort theater hebben. Dat zou me niks verbazen dat uiteindelijk dat besef ook bij de politiek doordringt. Ook al is het nu helaas niet doorgedrongen. Maar een definitieve uit? Daar geloof je eigenlijk niet in. Nou, kijk, misschien is het wel definitief over en luid met de Engelenbak... maar zo'n plek zal er weer komen, daar ben ik van overtuigd. Omdat ik denk dat het een hele belangrijke plek is... gewoon voor het totaal van doorstroming van artiesten. Straks na een uur uh, openen wij hier in Casaluna uh, voor één keer een openbak. Onze eigen Casaluna openbak. Dus kunt u nou schitterend zingen? Of bespeelt u op bekwame wijze een instrument? Of declameert u zonder uh, weerga gedichten? Laat het ons weten. En betreedt vanaf het podium van Casaluna. En daar staat u dan samen met Johan Hogeboom, met uh, Jan Beuvingen en met Bas Maree die hier straks opnieuw live zullen optreden. En Johan, als, als mensen dan een gedicht bijvoorbeeld declameert, dan wil jij ze wel muzikaal begeleiden. Jazeker, ja, zeker. of mensen een ...mooi liedje kunnen zingen, dat kan ik ook begeleiden hoor. Dat is, uh... Kijk eens aan, met begeleiding van Johan Ogenboom. We hebben dus ook onze eigen open bak uh, combo uh, vannacht. Ben blijft er ook bij, Ben Lansing. Uh, jij geeft wat adviezen hè, aan mensen. Ik, ik zal adviezen geven. Heel graag, heel graag. U kunt bellen, 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna uit ncv.nl en Twitter. ik kan met hashtag Casaluna. Graag tot zo, nu hier op Radio 1, de eerste van twee afleveringen vannacht... ...van het hoorspel De Moker. Graag tot straks, na 1 uur.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 Amsterdam. De jaren 70. De strijd onder wallen. Deel 12. Jawel, mon général. Maar ik ben er weer. Oh zo.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 Kijk eens. Oh, je hebt gebakjes meegenomen. Oh, lekker. Bel je vader. Hij maakt zich zulke zorgen. Ja, hallo? Pa, met mij. Joen. Hé, hey, ik ben weer vrij. Wat, wat, wat was er nou eigenlijk aan de hand allemaal, joh? Ja, nou niks. Uh, niet nadat hij vader zijn hakelocht ingetrokken. Oh ja? En waarom heeft hij dat gedaan dan? Ja, dat heb Corny gezegd.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 Session, hmm. je bewaart die neppers toch niet thuis hè? Ja, waar moet ik er dan mee? Ja, in de pikaal soms Mijn vader ziet me aankomen. Hey Rowe, heb jij nog wat ruimte over in de Willemstraat? Wel, ja, je op plek zat. Ja, als je... ze die dingen bij je thuis vinden, 5. dan ben je goed te lul. Kleine. Huh? Geef je de sleutels? Ja. Dan kun jij je je geredden? Ja, dat is mooi van je man. Session, je bent een gewaarschuwd man hè? Wat bedoel je? Nou, ze houden je in de gaten.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 Misschien zou ik wat trainingen moeten organiseren. karate of zo. Sjoen, je ken ik de winkeltjes toch helemaal niet? Nou, laten we even dit straatje lopen. Nee, maar waarom kennen we nou niet gewoon lekker in Nee, ja, Nou, net die even niet zeiken nou, ja. Zeg, meneer Pruis zo praat u niet tegen een dame, hè? Oh, sorry hoor, sorry. Ja, maar ik heb me niet laten pakken bij de kleine neer. hè? Oh, ja. Een versterker, twee boksen en een cassettendek. dat maakt samen... 476 gulden, nee, Ja, uh, contant. Ja, uh, dan krijgt u 24 gulden van mij. Gulden, nee. ja, eens, ja. uh, dat is dan 124 gulden, 75 Ja, kijk eens, alsjeblieft. Wilt u er nog een extra overhemd bij? Dat is dan 124 gulden, 75 Ja, dankjewel. Dankjewel, hoor. Dat is dan 233 gulden. Nee, ja, die krijg je Oh, en, en mag ik die nog? Die? En die daarboven? 112 gulden.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 Vertel even. Hey. Ze gaan voor drie gulden de zak van twintig kilo. Nou, we hebben er twaalf nodig. Ga je weer op zee vissen dan? Nee, dat is voor een feestje. Maar toch niet om te eten, want dat ken je, hoor. nee, nee, nee. Nee, nee, nee het is voor een kunstwerk.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 Vier luiken, dat is wel voldoende, toch? Ja, dat lijkt me wel. Nou, die meelzakken nog omhoog. Hier, kom maar. Kom. <truh> hey, boor, help eens mee. Hm? Oh, goed. Oh, <truh> Gaat het? Oh, ja, wacht, hier, ik pak hem wel even open. Als die luiken opengaan, moeten die zakken helemaal leeggeschud worden. En Nog één. Rest ik, rest ik... Ja. Het meel moet goed verspreid worden.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 Zou die al een meisje hebben, Har? Hé, hey, Har. Hé, wat? Ik vraag je wat. Ja, nee, uh, sorry, uh, uh, wat? Wat is er, Har? Wat zit jij met je hoofd? Niks, gewoon uh, zaken, de piekal, uh, die piepshow. Harry Pruis. nu zijn we al bijna 25 jaar getrouwd. Uh, en nou... Ik heb gehoord dat er valse flappen zijn op straat. En dan mag jij je druk om? Ja.